Met, Rick Holtkamp, met het NOS-journaal. Bij gevechten in. een inwoner zijn gevlucht. Sjiïtische rebellen zeggen dat ze het gebouw van de staatstelevisie hebben ingenomen. Volgens getuigen staat het gebouw in brand. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Sanaa vanwege de strijd. Volgens onbevestigde berichten is er een staakt het vuren. Justitie in België heeft aanwijzingen dat twee jihadisten uit Den Haag... een aanslag wilden plegen op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De man en vrouw van Turkse afkomst werden begin vorige maand... op het Brusselse vliegveld Saventum opgepakt toen ze uit Turkije terugkwamen. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest... De twee verdachten hebben zich volgens de Belgische justitie... schuldig gemaakt aan deelname aan een terroristische groepering... overtreding van de wapenwet en financiering van terrorisme. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram... heeft opnieuw een plaats in Nigeria aangevallen... Mainok in het noordoosten. Strijders van Boko Haram bestormden de stad... en vermoorden zeker 36 mensen. Volgens militairen die de stad verdedigen... zijn onder de doden zeker 23 burgers... Onlangs namen strijders van Boko Haram al de stad Kwoza in. Daar riepen ze een kalifaat uit, net als de Islamitische staat... in delen van Irak en Syrië heeft gedaan. In delen van het oosten van het land is wateroverlast ontstaan... door hevige regenval. In Oost-Groningen konden rioleringen het water niet verwerken. In Gelderland viel op sommige plaatsen binnen een uur net zoveel regen... als normaal in een halve maand. En verder was er een wolkbreuk in het Overijsselse Goor. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er nog wel wat buien. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Zon en een enkele bui. En een stevige noordenwind. Het wordt 18 graden. Na morgen blijft het koel, maar wel droog. Dit was... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. En nou. Life, life. From the beaches of greed, greed. Who guys?